Door werkzaamheden aan de A12, de richting Utrecht bij knooppunt Lunette, staat er bij knooppunt Lunette nu 3 kilometer file. Je kunt beter via de parallelbaan rijden daar. Op de A20, Ring Rotterdam, richting Gouda, staat tussen Schiedam en knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En ook door werkzaamheden op de A27 bij knooppunt Lunette staat in de richting van Utrecht 3 kilometer file bij knooppunt Lunette. Tot zover de verkeers...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 Is vandaag toch weer in Salford. Het zonnetje schijnt en dat zal je weten ook vanmiddag uh, tussen 2 en 5. En uiteraard hebben we vandaag de nationale 50 plus dag, met heel veel activiteiten in het centrum van Salford. Welkom bij Salford op Zaterdag met de rhythm of the Night als eerste.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 Kort voor vijf natuurlijk het gedicht van de week en natuurlijk veel Zandvoorts nieuws. We kijken even vooruit naar de neem je niets voor en doe van alles week, aanstaande week, in opvolging van de 50 plus dag van vandaag. We kijken even ook even vooruit naar de shopping dinner night in de Haltestraat op 10 november. Natuurlijk wordt er vandaag weer gevoetbald en ik hoop dat het vandaag wat sportiever aan toe gaat dan vorige week. SV Zandvoort speelt thuis tegen Monnikendam en daar is voor ons aanwezig onze enige echte voetbalverslaggever, Joop van S. En verder gaan we ook even schakelen met, of gaan we schakelen met,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 Strength. you try to fill it up with material things until you wait one more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 in te trekken. Bovendien zal de exploitatietijd vanaf 1 april van 3 uur s'nachts worden in plaats van 5 uur s'morg, morgens kan ik wel zeggen. Gedurende twee jaar zal de controle zich vooral richten van op overlast vanuit het horecabedrijf. In dit kader dient de voor dit horecabedrijf verplichte muziekgeluidbegrenzer te zijn verzegeld.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 If you're feeling lonely, maybe just sad and blue This spicy rhythm is the right thing for you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 Nou, zo Het is het nu niet vandaag, hoor. Oh nee, ik vertel. In, ik zit gewoon in een dus, uh, Oké. Okay. Uh, en ondanks dat, want als je naar buiten kijkt, dan zie je dat het zonnetje schijnt. en uh, Je zou denken van, uh, nou, we gaan de strandtafio's maar weer neerzitten, denk ik uh, eerlijk gezegd. Ja, het voorjaar is nu begonnen, hè. Ja. Dus, uh... <laughs> de hele, de hele, het hele natuurgebied is helemaal uh, in, uh, in de war, Maar nou goed, uh, over kantelpunten gesproken. Het uh, is wel heel erg leuk om dat uh, even te vertellen. Want vanmorgen wist slotenmakers beurt een uh, mooi kantel... Uh, simulator neergezet op het... Uh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 een keer een simulator gaan uh, aanschaffen waar dat nog sneller uh, gebeurt. Dat je helemaal uh, als een, uh, ja hoe noem je dat, uh, er, uh, als een yo-yo uh, uit uh, komt zitten Maar kantelpunten zijn er dus ook voor de, de firma en Fontein, want die, uh, die uh, ja, dat is een mooi kuggetje dat ik dat uh, kan maken. Het uh, ging op een gegeven moment even niet goed. Hè? Dat gebeurde vlak voordat jullie met, uh, met jullie programma begonnen, dat is tien voor twee. Uh, ja, toen uh, kwam er een, een of andere min of meer een mannetje die met een ja, reglement boekje in zijn handen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 positie heeft in het, uh, in het hele verhaal, in het hele veld, dan is het uh, Wolf, Nathan en Jaap Lager. die rijden met een uh, beest van een V8 auto rond, op dit moment, uh, en die zijn uh, erg uh, snel en erg rap. Daarachter vinden we een zeer bekend duo, en die kennen we van de GT4, Peter van de Kollek en Jeroen Blekemoling in de Corvette GT4, die vinden we terug op uh, plek 2, en daarachter zit dan David Hart en Hoevert Vos. Dan heb ik even de mannen van de divisie 1 genoemd. En dan gaan we naar de divisie 2. En dan zien we van de Bos Poland en Goede de, de mensen die daar op kop liggen. Uh, dan moet ik ook nog even kijken of er nog, uh, nog een andere zandwoord er in actie is. En dat klopt. Uh, 205 met uh, dat startnummer rijden John Jansen en Frans Furres rond. En zomaar Frans Furres heeft ook het uh, stuur uh, maar weer eens ter hand genomen. En die liggen nu op uh, de 19e plaats. En dan zal ik even heel snel uh, gaan uitrekenen.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 uh, je ziet dat hij ook steeds meer met verstand rijdt. En dat komt dus nu ook tot uiting in deze wedstrijd, maar dus een beetje gaat om de lange adem. Maar ja, dat, uh, dat, dat verklaart al een hoop dat je dus in dit soort omstandigheden redelijk rustig moet blijven. Een achterbumper die loshangt, Maar goed, uh, de heren uh, draaien hun uh, hand er niet voor om en ze komen gewoon binnen en ze halen die achterbumper weg.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 Dus dat is uh, zeg maar uh, de situatie in de, alle divisies in de notantop even doorgenomen. En we hebben ongeveer nog 2,5 uur wedstrijd uh, voor de boeg. Ja ja wel. want een uh, vraag nog voor de luisteraars, wat is dat voor een race die uh, Salford 500? Nou, uh, dat is uh, opgedeeld en, uh, in, in vier divisies. Je hebt een een, een, een een of andere klasse die boven de 3.000 zet. Nou daar rijden hele grote dikke vette auto's rond. Hè. Een, een, een grotere Renault Meka bijvoorbeeld uh, rijdt erin mee. En, uh, maar, ja, V8 uh, rijden je, uh, bijvoorbeeld uh, de fraaie TNT V8 auto van Sven van der Hul, Johan Joris Verheulen en Huub Vermeulen is ook zo'n auto waar je, uh, waar je op een gegeven moment als uh, ja, liefhebber die je racers uh, uh, op je vingers bij af kan liggen. Dan heb je natuurlijk de divisie 2, dat zijn de wat, uh, wat mindere snellere auto's, die zitten dan onder de 3000 cc. En dan heb je, nog, ja, heb je ook nog een uh, klasse van uh, de kleine doelwagens. Uh, dat moet je denken aan Clio's en dat soort uh, auto's.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 dus, dus het, het is een combinatie, het is een, het is een veld met, met allerlei auto's, zo, zo moet je het zien. Helemaal duidelijk Jaap, straks komen we weer bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Ah, Oké. Okay. Dat was Jaap Koper vanaf het circuitpark Zandvoort. can ha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 Het is dus juist het weerbericht voor de komende dagen. Het lijkt wel voorjaar Robert Jan. Ja, het is wat is de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Dus uh, ja, ik vind ik het wel, Ik vind het hartstikke warm, joh. Wel lekker hoor. Toch? Lekker aan zonnetje erbij. Lekker naar het strand, geef me wind en zeilen, geef me strand en noordzee. Af. Wat wil je nou nog meer? Rob, je omroerd maar ja. Zo dadelijk na het volgende plaatje. Gaan we naar jouw vres, hebben we het over voetbal van vandaag. SV SP Sonvoort speelt tegen Monnikendam. Dus naar het zuiden, Holland in de Spaanse zon. Geen bewegingen te krijgen, Spaansman. Speciaal gedraaid voor iedereen die op dit moment op het Zandvoortse strand geniet van het lekkere zonnetje Het voorjaarszonnetje hier in Zandvoort Terwijl het najaar is hè Kun je nagaan je de splitsing en wind en zeilen Nou Jan Verdens die zit uh, vandaag ook lekker in de zon bij de voerwedstrijd SV Zandvoort tegen Monikerdam Goedemiddag Jan. welkom Goedemiddag heren en luisteren, ja dankjewel erop. Uh, ja, prachtig maar weer natuurlijk, bijna geen winst en twee ploegen die ervoor moeten strijden, want Zandvoort staat op de zevende plaats heeft 12 punten. En Monikadon die staat op de negende plaats en die heeft 9 punten. En dat betekent dus dat ze um, alle twee moeten winnen ja, om aansluiting te houden. Nou ja, voorlopig is er nog niet gescoord, anders heb je dat al gehoord. En de scorebord moeten we niet, dus ik moet even kijken. We hebben maar 7 minuten gespeeld en Zandvoort die is nog steeds in de aanval geweest. En weer met een gelegenheidsteam, want er zijn nog steeds een aantal spelers niet. Boy de Zet is weer terug, dat is natuurlijk wel erg prettig voor Pieter Keur. Maar nog steeds Daniel Arends, uh, Faisal Rickers, uh, is gebaseerd, uh, Michel Romero is gebaseerd. John Keur die sprak ik net, die is vorige week uitgevallen, 19e minuut.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 Zandvoort uh, moet dus winnen, zei ik al. Uh, anders komen ze gelijk te staan met, uh, met de huidige tegenstander, Monnike Dam. Die eigenlijk het seizoen niet echt goed is begonnen. Vorig jaar daar zijn ze beter begonnen. Er is wat meer punten in de eerste, uh, ja, derde van de competities. de eerste acht wedstrijden zo'n beetje. Dan dat ze nu hebben. Dus uh, daar, daar zit nog een beetje, uh, een beetje moeilijkheid voor uh, de tegenstanders. Uh, doelpunten schijnen ze pakken bij het van de bestuursleden. De doelpunten schijnen nog op duur te zijn bij Monnike Dam. Ze hebben dus ook weinig gescoord. en Maar ook weinig tegen. Ja, en dan houdt het elkaar toch een beetje in evenwicht. Zandvoort dat, uh, dat wil graag winnen. Dat wil laten zien dat de jongens die nu inspelen, de jonge knullen, uh, zoals uh, Timo de Reus en uh, Kaste Vries en uh, er bestaat er nog meer in. Uh, Chris Dürger. ja die, die vreten ze dus wat het ruis op, want die willen natuurlijk een vaste basisplaats zitten krijgen in dat eerste helft van Van Zandvoort. Nou, dat zijn nu de, de, de, de, zo'n beetje de besprekingen van voor de wedstrijd. Ze zijn nu nog in de aftastende fase en Zandvoort heeft toch wel over het algemeen uh, de, de, wat meer boven oppositie dan de gasten van Tot Zover ook uh, straks weer. Oké, okay, dankjewel Joop. En straks komen uiteraard bij je terug voor het vervolg van deze wedstrijd. Een verzoekplaat nu uh, Albert-Jan. Ja. Dat, uh, ja uh, van we hadden het uh, visite. visite. visite. <laughs> en we hebben nog meer verzoekjes hoor. Ja, deze voor Sappi. Respect, denk ik daar. Da vi di chitarra va bene Si tutta parla miet' americano Quando sa fa la mora sotto luna Con madrene n'cavedi I love you Papà l'americano Papà l'americano Vandaag de dag van vrienden, zit een paar labiedjes americano, de dag van vandaag de dag van vrienden, zit een paar labiedjes americano, vanaf de dag van vandaag de dag van vandaag de dag de dag van vandaag de dag van Ja,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 Ik heb er alweer weer helemaal zin in, in uh, volgende week. Heerlijk, al die Sinterklaas plaatjes te rijden. En deze mag zeker ook niet uh, opbreken. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Nou, dat gaat ook voor jou, Tres. Of niet, Jan? Dat was waar. <laughs> Heerlijk, hè? We gaan nog lekker op de boot met dit weer. Dat bedoel ik. Goed, jongens, ja. We hebben nog 26 op de eerste tegen tegen dan. En ze, laatste, na nou, tien minuten zo'n beetje, laat uh, soms zich een beetje de kaas van het brood eten. En is... Morneke dan constant met druk bezig op een standers doel. Niet dat daar grote kans uit zijn voortgekomen. Maar je moet toch proberen om uh, toch het spel naar de andere kant van het veld te verleggen. En dat loopt dat niet echt, omdat de, de, de een uh, verkeerde paasjes geven die niet bereikbaar zijn en dat ze zagen. En dan wordt het toch een stuk moeilijker reis. Nu ook weer uh, uh, eigenlijk was alleen is de de bal over die zijlijn moet spelen. Omdat er niemand vrij staat. kon kon die man niet stond in de 16 meter gebied. Uh, betekent dat betekent natuurlijk wel dat Mornik dan moet gaan gooien de hoogte van hun eigen dit uit. Is ondertussen gebeurd. En de spits van dan probeert daar even te kijken. Um, uh, Max Aardewerk. Hey, nee, je ziet Max Aardewerk. Ja, dat is wel Max, vind te verschalken. Maar die maar krijgt nu de bal. En het speelt me helaas voor Zandvoort over de zijlijn. En dat betekent dat Morikerdam opnieuw mag gaan gooien. Zo'n beetje op dezelfde plaats. Als je het gisteren probeert te verdedigen, moet hij helemaal. Monekram nog steeds een bal bezit. En dat blijft ook zuidig op de bal. Dat is een hele slechte bal. Toen wordt het door Jan Zonneveld, maar ook niet ver genoeg. En de druk van Monekram blijft op het doel van Boy de Vet. Nu de rand van 16 meter. Ik wel komen. schot, laag schot wordt teruggewerkt door uh, Peter Koper. Peter Koper naar Jan Zonneveld. Zonneveld naar Lemmens. Lemmens naar voren toen. Hoppen. Hoppen die uh, in de basis stond en teruggespeeld nu naar Zonneveld. En dan gaat de Hoppe. Kan hij bereiken? bereiken. Nee, de bal is veel te hard naar Zonneveld. En dat betekent dat. Dat uh, Hoppen er niet bij kan. En uh, oh, dat is een uh, hele hoge bol. gaat blijft hij binnen. Een hele hoge bol van de keeper van Lekkerdam. Die bol blijft er inderdaad binnen. Maar het is voor Lekkerdam dat ze in bal bezit blijft. Nu is het naar dus zijn eigen keeper. En nu kan rustig aan uitverdedigen. Want er zijn nog maar twee zandvoerders voor De rest van de zandvoerders hangen een beetje op de middellijn En dan beetje je op 10-15 erachter. Dat betekent dat Monnikerdam heel rustig kan uitverderen. We zijn een mooi diepe paas. Oh, wat een prachtig verdedigd daar van Ronald. Het 1 koper kopen was dat. Je kan net die bal voor de aanvallen van Monnikerdam over de achterlijn tikken Want anders is het heel gevaarlijk geweest. hij was al voorbij, de verdedigers. Maar Koper had de echte baslandje dat hij zijn voeten tegenaan kon zetten. ten kostte. Natuurlijk, van een corner die nu genomen gaat worden. Een corner voor te zien vanaf de linkerkant. Met en de bal die komt naar buiten toe. En dan gaat de begroeid, die koeienkopbal, er over alles en iedereen uit de hele lange spits van uh, Moorlijke Maar die bal gaat over de achterlijn. En wordt de fit, niemand zijn spelers tot rust. Kalm, jongens, uh, probeer die bal in de ploeg te houden. En probeer zo te bouwen aan een aanval. Want het wordt nu al eens tijd om de keeper van uh, Moorlijke te gaan testen. Nou, nog steeds de boy, die boy de fit, die nog niet de bal heeft genomen, nu dan wel. Uh, die gaat richting Mol, die kan er nu bij komen. Mol, uh, even kijken, dat is Chris De Nou, even voor Hoppen. die gaat zijn mannen voorbij, wel. Hoppen in op Op een stel. Maar het is nog snel. Ja, goed verdedigd daar trouwens. Maar, ja, Hoppen nog steeds. Nee, ja, het is steeds Hoppen. Hij mag er zelf voorzitter ook nog en hij gaat vier rug verdedigen de over de achterlijn. Zandvoort is eigenlijk weer op, het, op de helft en bij de boel van Monacadam. En er wordt nu een corner genomen door Reus. Timo Team Leuws uh, is in principe links linksbelegespeler uh, en hij gaat vanaf rechts schieten, dus dat wordt een instringer. Even kijken, de lucht nog verzeld wordt, het is klaar, er is allerlei beweging. Morgen gaan naar de eerste paal toe. die wordt daar slecht genomen en we kunnen heel makkelijk weggekomen worden door, de, door Modderkendam. Deur de daarin zit Frank eruit, kiepen kan heel makkelijk pakken en gaat heel veel wegschieten. Alleen niet zuiver genoeg. Jans van der Veld kan die bal eh, over de zijlijn koppen en de, de, de angel uit de aanval halen van Modderkendam. We hebben gespeeld op dit moment, even kijken, bijna 25 minuten. En dan stonden ze straks 0-0 tussen Zandvoort en Monnikerdam. Dankjewel, Jap. En straks in uur 2 komen we uiteraard bij je terug. Graag tot zometeen. Het is de laatste voor drie uur.